With your hand Resting in mine Ach, we beginnen gelijk met windkracht 9. Ja. Op deze einde januari uh, dag, ja, derde, zondag alweer vierde. Even vertellen hoor. Ja, ben ik niet zo goed in geloof ik. Nou ja, welkom bij de show, welkom bij de zondagmorgen van Go, Family Order, Black en You're My World. En er komt heel veel aan de komende 120 minuten. En waarbij jij natuurlijk van harte welkom bent. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. In de show lekker veel muziek en ook een paar interessante onderwerpen. Dus alle reden om hem gewoon echt gezelschap te houden. Ja, dus ook uh, muziek uit België. Een paar kilometer verderop, niet meer. Dus, en hij was daar wereldberoemd. Niet alleen daar, maar ook in Nederland en Frankrijk. Adamo, c'est ma vie. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent. Leuk.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 Thank you. Something was gone. Een bijzonder nummer. Eerlijk is eerlijk. Mark Elmond. Samen met de oorspronkelijke hitzanger Gene Pitney. Some things got a hold of my heart. En wat zou het dan zijn? Natuurlijk de liefde. Dat begrijp je natuurlijk ook wel op deze zondagmorgen bij Go. We zijn hier, zoals gebruikelijk, altijd lekker aan de koffie. Want het is hier altijd best wel gezellig. Het is rustig in de studio, maar dat maakt niet uit. Het is wel lekker gezellig met een paar mensen. En dan zitten we hier aan de Hou Je Vast kerstkrantjes. Ja, die dingen zijn tot eind van het jaar nog goed. Dus we zitten nu heerlijk aan die kerstkrantjes met dan van dat schaafsel erop. Wat is het voor spul eigenlijk? Ja, de een is van suiker, de ander is een beetje amandel gedoen. Althans, daar lijkt het op. Maar het kan net zo goed E731 zijn. Geen idee. Mooie muziek in de show van Angela Groothuizen. Rozegeur. Geniet mee. Als een schaduw valt aan op door de weekse dag En de dinsdag wordt begraven En de radio speelt Bach Kinderen zijn onrustig Want ze willen niet naar bed Het is een slopende idylle In een veel te dure flat en vandaag is het de helft, en hij is precies hetzelfde als de twaalfde of de tiende. Ik kreeg wat ik verdiende. Het is nog zo snuk en vandaag is het helfde. En hij is precies hetzelfde als de twaalfde of de tiende. Ik kreeg wat ik verdiende. Sê Lekker nummer van Faith Evans. Niet zo heel erg bekend. Maar het maakt het nummer wel tot een hit. Again, hier in de show. En Angela Groothuizen met een prachtig nummer. Eerlijk is eerlijk, hè. Rozengeur. Toon Hermans schreef het. En uh, ja, deze uitvoering is wel heel mooi. Straks een, uh, ja... Mijn eerste gesprek. Herman Bruin gaat daar zo meteen naar beginnen. Het gaat over een fietsongeluk kan nog heel lang na eilen. Daar kun je veel last van hebben. En daarom wordt er natuurlijk ook gepleit voor valhelmen op de fiets onder andere. Maar over die nasleep van een fietsongeluk hoor je straks meer hier in de show. Na onder andere de Moody Blues.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 I'll Een geweldig nummer, toch? Eerlijk is eerlijk. Dancing in the City, Marshall Heen. En dan voor de Moody Blues met een onvergetelijke, hun allergrootste en zwoelste hit: Nights in White Satin, Alweer uit 1968. Goed. We informeren je hier bij GoFM natuurlijk ook iedere dag. Dus vandaar dat we weer een gesprekje bij klaar staan van Herman de Bruin. We gaan het hebben over ja, fietsongelukken. Herman, ga je gang. Een fietsongeluk kan nog jaren onzichtbare gevolgen hebben en de hersenstichting heeft daar ook iets mee te maken. Andreas Tober is van die hersenstichting, woordvoerder en weet daar ook van alles over te vertellen. Andreas, welkom. Dankjewel. Ja, fietsongelukken, dat is naar aanleiding van Veilig Verkeer Nederland, die heeft uh, gezegd, ja die opvoersets voor e-bikes, dat moeten we niet doen, want dan worden die snelheden veel te hoog en dat levert dus kennelijk meer ongelukken op. Ja, het blijkt inderdaad dat er opvoerpakketten op de markt zijn waardoor je een e-bike kan opvoeren... die normaal de 20 kilometer uh, per uur gaan, uh, kunnen dan in één keer 50 kilometer per uur gaan. En dat levert best gevaarlijke situaties op. Ja, want dan krijg je een hele snelheidsverschil op de fietspaden. Exact. Er zijn inderdaad mensen die rustig aanfietsen, uh, gewoon zonder uh, elektrische aandrijving. En er zijn dan mensen die in één keer 50 kilometer per uur gaan... En... Eigenlijk zijn die verschillen in snelheden, uh, hebben we uiteindelijk ooit een keer wetgeving voor gehad dat dat uh, uh, nou ja, niet samen moet, moet kunnen. Waardoor je st ook steeds vaker brommers op de weg ziet rijden. Ja. ja, De snelheden zijn al heel verschillend denk ik, want als je die pedelecs ziet, dat zijn weer uh, snelle uh, fietsen, die zijn er dus wel. Ja, ja, die zijn ja. er ook, uh, maar die hebben vaak ook wel uh, helmen op en die moeten verplicht ook uh, uh, nou ja, extra bescherming op hebben. Ja. En dat zie je vaak bij de e-bikes niet. Nee, maar jullie als zesde stichting pleiten er toch voor dat iedereen een fiets aan draagt? Wij eh, stimuleren inderdaad dat de mensen meer en vaker een fietshelm gaan gebruiken. En dat komt echt om eh, nou, zoveel mogelijk hersenletsel te, te voorkomen. Ja, want ja, dat komt vaak voor. Hè? Hersen, dan zouden mensen denken, ja ik val een keer met die fiets en heb ik nou ja, op, in het ergste een gebroken been of een gebroken elleboog of zo. Of, ja. Maar de, de, de hersenletsels zijn ook niet mis. Nee, en dan komen we eigenlijk ook weer terug op, uh, op Veilig Verkeer Nederland. Want die heeft er ook uh, onderzoek daarna gedaan. En uh, nou ja, eigenlijk zie je dat er uh, bij, nou ja, in 2021 uh, zo'n 50.000 fietsslachtoffers uh, waren. En 11.000 daarvan die liepen hersenletsel op. Nee. Nou ja. En dan zou je denken, ja, wat is hersenletsel? Ja, ja, het, het, het ergste daaraan is zeg maar dat je het niet ziet. Dus mm -hmm. het, het vergelende is dat dat uh, in je hersenen zit... en je hersenen heb je nodig eigenlijk bij alles wat je doet. Dus als daar een keer een, een, een kneuzing of een flinke knap, uh, klap tegenaan komt... waardoor je een hersenschudding hebt... dan kan je eigenlijk nog jaren last van hebben. Ja, ja. Uh, en dat is eigenlijk waarom we zeggen... nou, probeer je nou zo goed mogelijk te beschermen... Uh, en voer alsjeblieft je e-bike niet op. Nee, maar ja, dat lijkt me lastig uh, om dat te controleren. Want ja, die dingen worden illegaal verkocht. Dat was vroeger met die opvoersetjes voor de bromfietsen ook al zo. Uh, ja. Zien jullie mogelijkheden om daar toch een verbod aan te wijden? En Veilig... Nou, met Veilig in Nederland misschien samen? Nou ja, we zijn wel aan het kijken wat daar, wat daar mogelijk is. Inderdaad, we zeggen ook wel eigenlijk zou de wetgeving daarop aangepast moeten worden. Want nu is alles daarin nog mogelijk. Hè? Dus, dus mm -hmm. het is gewoon mogelijk om die setjes te verkopen. Uh, dus daar zouden we wel uh, naar moeten kijken of ja. dat mogelijk is om het ja. te verbieden. Ja. Uh, of dat makkelijk gaat, ja, dat is altijd de tweede vraag. Hè. Ten, in, in eerste instantie moeten we aandacht uh, ervoor vragen en kijken van hoe kunnen we dit nou oplossen. Ja. Uh, tot nu toe hebben we die stap daarin nog niet kunnen zetten. Nee, en mensen moeten zelf ook verstandig zijn. Nou ja, dat is het belangrijkste daarin. Maar ja, we kennen natuurlijk ook allemaal de... Uh, nou ja, als het iets sneller gaat, dan uh, is het altijd fijn. Uh, maar het is het beste om niet te doen. En als je het wel doet of als je op een snelle fiets zit, zorg dan alsjeblieft voor dat je jezelf beschermt. Ja, dat is in ieder geval de oproep die geplaatst is. Want ja, heel veel jongeren gaan tegenwoordig ook zo'n e-bike gebruiken en die willen sneller. Want neem aan dat ouderen wat minder uh, genegen zijn om zo'n opvoerzet te gebruiken. Ik durf je niet precies te zeggen welke leeftijdsgroep je nee, koopt. Dat... maar ik kan aannemen inderdaad dat dat uh, klopt wat je zegt. Ja, ja, ja. Dus we moeten kijken hoe zich dat uh, verder gaat ontwikkelen. Maar jullie zitten er bovenop om te zorgen dat die opvoersetjes in ieder geval uh, verdwijnen... en waarschuwen tegen de ongelukken die uh, kunnen ontstaan door die snelle fietsen die er zijn. En als hersenstichting zijn jullie daar natuurlijk ook verantwoordelijk voor. Ik snap het helemaal. Uh, staat ook iets op de website over deze situaties? Nou, je ziet op de website sowieso uh, meer informatie over onze samenwerking... met Artsen voor Veilig Fietsen. Dat is een initiatief dat okay. is opgericht door eigenlijk verschillende artsen... die steeds vaker... Mensen met hersenletsel uh, op hun uh, afdeling za binnen zagen komen. naar aanleiding van een fietsongeluk. En eigenlijk hebben we gezegd: van nou, we moeten ons verenigen. om te kijken van hoe kunnen we dat uh, uh, verder oppakken. Dus daar zie je helemaal meer informatie over. Andreas Tober over het fietsongelukken. en woordvoerder van de Hersenstichting. Dank voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen.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 you'll be who I want you to and I'll do what I you het toch helemaal warm van, van binnen, toch? Ja, ik wel tenminste, hoor. Bij deze prachtige van Mathilde Santing, Beautiful People. Goedemorgen als je er net bij komt en net wakker wordt. En dan hoop ik wel dat je ja, met de muziek van Go wakker wordt en op een prettige manier. Zoals nu dus. Je hoorde ook Joe Jackson met een heel bijzonder nummer. Be My Number One ging over... Polyamori, Wat dat is, dat zoek je maar even op via uh, Google of zo. Dan weet je ook weer wat dat is. De tijd schiet alweer op. Het eerste uur is alweer drie kwart voorbij. Oh, wat gaat dat snel? En we hebben zulke prachtige muziek nog in de aanbieding. Dus, uh, waaronder dit van Smokey Robinson en the Miracles. Martin Bakutschel, of zoiets. Ha. I'm over you. Ja, dat is een uh, liefdesverdriet die verwerkt is, zou je kunnen zeggen. Lekker. Nummer uit, uh, hoe lang geleden alweer? Oh ja, och, uh, 2007. En je hoorde uh, natuurlijk Smokey Robinson en the Miracles samen in I Second Dead Emotion. Het is uh, zo'n 9 minuten voor 11 uh, uur alweer. En wij zijn hier gewoon inmiddels aan de vijfde pak of iets echt. We leuten hier wat af in het centrum van de neus. En dat is ook wel nodig, ook, want het was gisteravond laat. laat. Tijd voor een echte klassieker van Samantha Jones. Och, wat zo'n ze geweldig. En Windkracht 9 ook echt veel wij met onder andere My Way. is curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I really I've had a few But then again Als ik zeg uh, windkracht 9. Nou, misschien was het wel windkracht 10 uit de kill van Samantha Jones. Aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van GoFam. Zometeen wat mededelingen, nieuws. En daarna ben ik bij je terug. Met het tweede gedeelte van de show gaan we weer lekker veel muziek draaien. We gaan uh, straks beginnen met After Tea. Met Not Just a Flower in Your Hair. Speciaal voor de oude hippies onder ons. Maar we hebben nog één nummer te gaan in dit uur. In het donker, kadans. Ik hoop dat je er zometeen ook nog bent. Zometeen na 11 uur. Tot zo.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 Oh yeah I